uur. Jan van der Putten met het NOSjournaal. De politie heeft in Amsterdam zes taxichauffeurs aangehouden. Die worden verdacht van drugsgebruik. In totaal 55 chauffeurs moesten een drugstest ondergaan. Zes waren hoogstwaarschijnlijk onder invloed. Zegt de politie. Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt het bloed van de verdachten. Welke drugs de taxichauffeurs zouden hebben gebruikt is niet bekendgemaakt. De geplande sloop van een Beduïne-dorp op de westelijke jordaan gaat voorlopig niet door. Israël wil verder praten met de inwoners over verhuizen. De 180 inwoners moesten uiterlijk begin deze maand vertrekken... maar dat weigeren ze. Op het besluit van Israël om het dorp te slopen... kwam internationaal veel kritiek. Bij een politieachtervolging op de A12 is vannacht een automobilist om het leven gekomen. De politie wilde hem aanhouden omdat hij slingerend reed. Maar de auto ging er vandoor en verongelukte bij de Utrechtse wijk Kanalen Eiland. Bij het incident raakten twee inzittenden van een andere auto gewond. Evolutiebioloog Menno Schildhuizen is dit jaar winnaar van de Jan Wolkersprijs voor het beste Nederlandse natuurboek. Dat is bekendgemaakt in Vroege Vogels. Schildhuizens boek Darwin in de Stad leert de lezers volgens de jury op een andere manier kijken naar zogenaamd alledaagse natuur. Schildhuizen wint 5000 euro en een tekening. Motorcoureur Bo Schneider is zwaar geblesseerd geraakt bij de Grand Prix van Japan. Tijdens de race op het circuit van Motegi explodeerde zijn motorblok. Door de rondvliegende onderdelen liep Schneider een open scheenbeenbreuk op. Schneider is naar het ziekenhuis gebracht. Hun team, Tech 3, weet nog niet hoe lang hij uit de roulatie is. In de kolenmijn in het oosten van China zitten 22 mijnwerkers opgesloten. Gisteren stortte een mijngang in toen er zo'n 300 mijnwerkers onder de grond waren. Volgens het staatspersbureau zijn de meeste mijnwerkers gered. Het weer, in het noorden vrij veel wolkenvelden, in het zuiden meer zon... en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen opklaringen, meer wind en morgen een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Goedemiddag, welkom terug bij het tweede deel van ZFM Jazz. Dat uh, begonnen werd met uh, een speciale plaat van het kwartet van Dave Brubeck. Die in zijn topjaren het meeste succes had met uh, zijn kwartet. Dat toen bestond uit uh, hemzelf, G uh, uh, de drummer Joe Morello. De... Bassist Eugene Wright en natuurlijk de fantastische saxofonist Paul Desmond. En zij hebben een hele tijd gespeeld, en op enig moment. Uh, ja, op enig moment zijn ze allemaal hun eigen weg gegaan en ze zijn nog een keer samengekomen op de 25th Anniversary Reunion. In 1976. En daar was deze opname van. En dat heet... Uh, Three Together and Four To Go. Je moet het maar weten allemaal. We gaan nu naar Astrid Gilberto. En die heeft uh, met allerlei mensen gedaan. We gaan nu luisteren naar een stuk waar Stan Gets mee meespeelt. Only Trust Your Heart. you van de, de ene zangeres... naar de andere, want... zoals ik aan het begin van dit programma... al heb uh, verteld... de rode draad... is vandaag... Uh, de dameszang... ladies... zijn vandaag uh, op de voorgrond... van verschillende plemage en dat horen we... ook in het volgende nummer... waar wij gaan luisteren... naar... Uh, Rita... Rita Lee, oorspronkelijk een... Uh, ik moet even kijken, want ik ben met twee dingen tegelijk bezig. Oorspronkelijk een uh, Braziliaanse. geboren uit... Uh, Amerikaanse vader en Braziliaanse moeder. En die heeft uh, ooit allemaal stukken van de Beatles... Op de plaats gezet. Dat hebben natuurlijk meer mensen gedaan, maar dit is wel met uh, een bossa saus. Bossa Beatles heet het. Uh, All my lovin'. Ja. Close your eyes and I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember nog eentje doen en die is dan in het uh, Portugees. Dan ineens denk je, wat is het ook alweer? En dan is het In My Life. Minha Vida. Histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você, me lembro Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV. Personagem. zeg, Jumping the Blues. Een Nederlands orkest uit Groningen dat niet meer bestaat... maar in de jaren negentig, als een komeet door Nederland... suisde Hans Bos op de tenoorsax en de bariton. En uh, heel veel zangers en zangeressen op de achtergrond. Ik ga nog één stukje laten horen. En dat is in een speciaal tempo. Route 66. Thank On Route 66. Oscar Pietersen Fascinating Rhythm en dat kunnen we wel zeggen dat het dat kunnen we beamen het was een uh, opname zoals zoveel van hem met een drumloos trio alleen piano bas en gitaar en daar is hij wereldwijd ver mee gekomen zullen we maar zeggen er zijn natuurlijk ook veel opnamen met hele goede slagwerkers. Maar dit terzijde. Ik heb eerder in het programma ook al st een stuk gedraaid... voor iemand die dat als verzoek had ingediend. Ik blijf het herhalen. Je kunt altijd langskomen in de studio aan de Tolweg 11A. Je kunt mailen, je kunt appen. Um, je kunt gewoon je verzoeknummers indienen. Ik kan zeggen, dat vind ik leuk. En af en toe draai ik een plaatje voor iemand waarvan ik weet dat ik die daar een groot plezier mee doe. En in dit geval zijn dat de twee dorpsgenoten. Uh, Jacques en Gray krijgen van mij muziek van een cd. Nou, we zijn al bijna in december. Ik ga speciaal draaien voor de accordionliefhebbers. Een oer-Nederlandse accordeonman. En dat kan natuurlijk niks anders zijn dan de grootmeester zelf. Mr. Uh, Johnny Meijer. En die heeft... natuurlijk talloze opname gemaakt. En in dit geval... heeft hij ook... Uh, zich omringd... met grootheden. Op de gitaar Wim Overgaal. Op de bas-Jacques Schols En aan het slagwerk... John Engels. Ja, dan krijg je we natuurlijk wel een fantastisch... betje. We gaan luisteren naar... een stuk... How high de moon gespeeld door het kwartet van Johnny Meyer. <zul> Jacques Schols en Wim Overgauw. Ik ga nog eens een keer het horen in een ander tempo. Dat uh, natuurlijk ook staat als een huis. En ik draag dat met plezier wederom ook op aan onze Gede van de Berg. Die zelf ook ruimschoots overweg kan met het accordeon op het jazzgebied. Yes We gaan nu luisteren naar de uh, Sunny Side of the Street. Yeah. het trio Marielle Koeman die zingt en Jos van, Beet, Jos van Beest die speelt op de piano Erik Schonewoed op de bas en Good Old Nanning van der Hoop volgens mij is dit ooit nog een Zandvoorter heeft hij hier gewoond en in ieder geval woont hij in Haarlem maar dit terzijde allemaal regionale jongens we zijn altijd een beetje trots op wat van dichtbij is toch het trio van Jos van Beest met Marielle Koeman. Everything I've Got. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I've learned to do got belongs to you I've a powerful anesthesia in my fist and a perfect wrist to give your neck a twist hammerlock holes I've mastered a few but everything I've got belongs to you Care for share share, share it like You get struck each time I strike Me for you, you for me I give you plenty of nothing I'm not yours for better but for worse And I've learned to give the well-known witch's curse I've a terrible tongue and a temper for two Yes, everything I've got belongs to you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 Marjelle Koeman met het trio uh, Jos van Beest... dat uh, op deze plaat ineens een kwartet bleek te zijn... want er is een speciale gast op de gitaar, Walter de Graaf. We gaan nog één stukje laten horen van diezelfde cd. Die heet Speaking of Love. En dat is een uh, stuk I'm Old Fashioned. Holding hands These my heart are De stekker eruit. Ik ga de. Dat was hem dan, Marielle Koeman met het uh, trio Los van Beest. Ik ga nu over naar de Amsterdamse Biggles Big Band. Een hardwerkende... Big Band met uh, heel veel goede muzikanten onder de beziende leiding van de altijd maar actieve en altijd maar schouders eronder en goed geluimde. Adrie Braat, die ook in het dagelijks leven bassist is bij de Dutch Winkel. Hij leidt die band fantastisch. We gaan luisteren naar Kid from Red Bank. We doen er nog eentje. De Big, Biggles Big Band with strings. Ik weet niet of de strings hier al bij zijn, maar het is een stuk more. Met strings. zijn hier. Ja. Vijf man op de strijkers, maar het lijkt wel een hele een heel symfonie. -klus. Prachtig. The greatest love the world has known This is the love I give to you alone More than the simple words I try to say I only live to love you for each day More Then you'll never know my arms that long to hold you so my life will be in your keeping, wake and sleep and laugh and weep longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. Never lived before and my heart is very short. Sure.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 No one else could love you more. No one else could love you more. De Biggles Big Band met uh, als zanger André Rabani... Uh, en daarbij de Strings Unlimited, vijf strijkers, een prachtige sound. Ik ga deze jazz-uitzending beëindigen, want de twee uren zitten er alweer op. En dat doe ik uh, met plezier. Ik hoop dat u het leuk vond. En volgende week is hier weer een collega-presentator. Als je zelf zin hebt om ook eens te presenteren... Neem contact op met CFMDS En uh, als je iemand kent die dat wilt, of als je een keer uh, mee wil draaien of mee de presentator wil zijn. Het kan allemaal. We vinden het leuk om uh, te delen allerlei leuke muzikale dingen met anderen. Het laatste plaatje dat ik ga draaien, dat is het kwartet van Piet Noordijk. Live. De beul op de saxofoon. En hij wordt uh, daar. Prachtig begeleid door ook niet de minste Rob Matna op de piano... Harry Emery op de bas en Erik Ineke. als Erik Ineke, die nu alweer uh, heel lang rondtoert op het slagwerk. Graag tot de volgende week. En we gaan luisteren naar een toepasselijk stuk... Bye Bye Blackbird, Piet Noordijk live.